Prins Nogin en de Orpen Prins Nogin en zijn volk, de Nogs, woonden in Nogland. In de winter waren de bergen bedekt met een dikke laag sneeuw en de meren en rivieren waren bevroren. Het was een koude winter. Er was een heleboel sneeuw gevallen. Maar de Nogs hadden op tijd het graan binnengehaald en het fruit geplukt. En ze hadden genoeg hout voor de winter verzameld. Prins Nogin stond op de toren van zijn kasteel... samen met zijn vriend Graculus, een grote groene vogel. Graculus, zei Prins Nogin, die vogels op die tak daar hebben vast honger. We moeten hen eten geven. Dat zijn mooie woorden, Prins Nogin, antwoordde Graculus. Maar praatjes vullen geen gaatjes. Ik ga al, zei Prins Nogin, ga jij nu maar elke vogel in mijn land vertellen... dat ze vandaag bij mij te eten kunnen krijgen. Graculus vloog weg. Alle vogels uit Nochland kwamen die dag naar het kasteel van prins Nogin. Hij en zijn soldaten werkten de hele dag heel hard om alle vogels eten te geven. En nadat de vogels gegeten hadden, konden ze zich warmen bij het grote vuur dat prins Nogin had laten aansteken. Tegen de avond leek het erop dat alle vogels in Nochland waren gevoerd. De laatste vogels hadden zich bij het vuur gewarmd en vlogen terug naar hun nest. Prins Nogin was heel moe en veegde het zweet van zijn voorhoofd. Opeens landde er nog een vogel op het plein bij het kasteel. Het was een heel grote vogel. Zijn kop stak boven de hoogste toren van het kasteel uit. De vogel had blauwe, rode, witte en groene veren en gele poten en een gele snavel. Het spijt me zo dat ik zo laat ben, zei de vogel. Dat geeft niet, zei prins Nogin. Je bent wel erg groot, maar ik heb beloofd dat ik alle vogels te eten zou geven. En daar hoor jij ook bij. De grote vogel had achttien zakken graan, zeven zakken vogelzaad en een wagen vol gedroogde erten. Daarna dronk hij de fontein van het kasteel leeg. Toen hij klaar was, zei hij... Euh, dank u wel, het heeft heerlijk gesmaakt. Misschien kan ik op een dag ook iets voor u doen. En nu moet ik weer weg, tot ziens. Prins Nogin keek de vogel na. Wat was dat voor een vogel? vroeg hij aan Graculus. Dat was een kleine orp, antwoordde Graculus. Een kleine orp, lachte prins Nogin. Laten we dan maar blij zijn dat de grote orp niet bij ons is komen eten. Er werd in Nochland nog lange tijd over de kleine orp gepraat. Maar na een paar jaar waren ze hem vergeten. En toen mislukte de oogst. De Nochs zouden die winter niet genoeg te eten hebben. Prins Nochim liep naar zijn schatkamer en vulde een paar kisten met gouden munten en juwelen. Hij had besloten naar Sugland te varen, want daar scheen altijd de zon. Hij hoopte dat hij daar zijn bezittingen zou kunnen ruilen voor graan, aardappelen en fruit. Prins Nogin en zijn soldaten reisden naar Sugland en ruilden de juwelen en het geld voor eten. Maar de kooplieden waren heel gierig en gaven Prins Nogin in ruil voor zijn bezittingen maar een halve boot met graan en aardappels. Prins Nogin en zijn soldaten begonnen aan de lange terugreis. Het was heel koud en er stond bijna geen wind. Maar s'avonds begon hun schip gevaarlijk heen en weer te schommelen. Houd je vast, riep prins Nogin, er steekt een storm op. De prins en zijn soldaten werden heen en weer gesmeten over het dek. Maar de nog zware dappere mannen. Ze waren niet bang voor de storm. Ze trokken dekens over hun hoofden en gingen slaan. De volgende morgen hoorde ze iemand roepen, opstaan. Ze sprongen overeind en keken naar de zee. Maar ze zagen geen zee. Het schip stond bovenop een berg en rond het schip stonden een heleboel kleine orpen. Wij groeten u, prins Nogin, zei een van hen. We hebben uw boot uit het water gehaald omdat we wisten dat de zee vannacht zou bevriezen. Jaren geleden hebt u mij eten gegeven toen ik honger had. Nu zullen wij u en uw soldaten net zoveel eten geven als u nodig hebt en dan brengen we u naar huis. De kleine orpen gaven de Nogs en hun prins grote harige noten. Die smaakten heerlijk. De orpen vertelden dat die noten kokosnoten werden genoemd. Daarna tilden twee orpen de boot op en vlogen ermee naar het kasteel van prins Nogin. En de andere orpen vlogen achter de boot aan. Ze droegen allemaal een tros kokosnoten. Toen ze boven het kasteel kwamen, zetten ze de boot neer en lieten de kokosnoten op het kasteelplein vallen. Dank je wel, orpen, zei prins Nogin. Nu zullen we allemaal de hele winter voldoende te eten hebben.